Waarom je geeft? Je zegt de stomste dingen, wat heeft jou bezield? Om mij zomaar te verlaten, wat heeft jou toch bezield? Ik heb me voor je uitgesloopt, is iets wat jij niet ziet. Je zegt dat het niet geeft.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 De politie zegt dat er al verschillende meldingen zijn binnengekomen. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. En in het Gelderse Doesburg is geblunderd door de politie. Die heeft aan onrechten gemeld dat tientallen jongeren daar gisteravond gevochten hebben. Agenten hadden daar een melding over gekregen. Toen ze aankwamen gooiden jongeren honkbalknuppels weg en gingen er vandoor. Later bleek dat een Doesburg helemaal niet is gevochten. Het weer een gebied met regen trekt van het zuiden richting het noorden. Op de Wadden gaat het pas vanavond laat regenen. Morgen in de loop van de ochtend droog. Het is dan bewolkt met lokaal wat motregen bij maxima van zo'n 7 graden. Na het weekend wordt het kouder. En dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu Entertainment for you Het is laat Je bent zo lang weg geweest Het is echt laat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 Voor jaren in het krijg. En welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij. En uh, natuurlijk hebben we even uh, Angelina uh, Lemuan hier uh, op visite gehad. Met haar moeder natuurlijk. Ja. Carina. En uh, ja, die uh, bek beter bekend als uh, ja, de, de, de nieuwe lufbeep. Uh, om het maar zo te zeggen. En uh, ja... Even kijken hoor. Ja, we gaan een plaatje draaien en dat uh, even kijken. Ja, ja, man, en zullen wij het samen voor de laatste keer proberen? Wij horen toch voor goed bij elkaar. Nou, dat was je dan, jammer. En zullen wij het samen nog voor de laatste keer proberen? We gaan verder met Hans Steiger en eh, kijk ik je aan. En als je een verzoekplaatje wil aanvragen, dan kan dat hoor, via Facebook. Mijn leven kijk ik je aan in het labyrinth van je ogen. Kijk ik je aan, is het net? Zangen Hans Tijger en uh, kijk ik je aan. Hier bij CFM 106.9 en 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur uh, ja, per dag op, uh, op Text TV hier in Zandvoort. Wij gaan een nummer draaien van Xerses Nazari en Jij bent van mij. En een verzoekje aanvragen, dat is ook mogelijk hoor. Via Facebook, via mail, via Twitter. En het maakt allemaal niet uit. En bellen mag ook in de uitzending...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 Je delen geen spel meer, dat is verleden. Want ik wil je alleen voor mij. Ja, maar alles, jij bent van mij. Dat was je dan, César Nasserie. En jij bent van mij. Dit is Risa Jansen. En alle tranen die ik haal hier bij CFM Entertainment voor u tot de blokjes van 7 uur. Mijn naam is Frithjof. Hey. Ik zou zeggen een goede avond. Ik ben nog hier in mijn gedachten, waar zou jij nu zijn? Ik denk aan die dag dat jij hier weg ging. Elk moment dat is voor mij, wel. Geluk. Mijn hart zit vol verdriet. de muziek hier vandaan vanuit Zandvoort op die 106.9 ZFM Zandvoort en we gaan verder met Jeff van Vliet en stormt in mijn hart Ik moet even met je praten Want zo gauw ik naar je kijk Draai jij je oog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 dat Of we zitten, of kijken we een film, zitten we ieder op een hoekje van de baan. En laatst met je verjaardag af ik jou een mooi cadeau. Je bloosde en ik kreeg een woord van dan. I'm on the back I'm like the source.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 Zit je spijt?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 It's just was hij dan, deze Zandvoortse zanger. Mike Dane, en Kom Weer Bij Mij. En ja, ik heb een verzoekplaatje, die wordt aangevraagd door Federico. Federico, jij wilde een plaatje horen van Monique Smit. En die jij ja, ja, aanvroeg, ja, ik heb hem eventjes niet zo snel kunnen vinden... maar ik heb uh, genomen Monique Smit en Tim Duisma. En een, een zomeravond met jou. I'm beste zonger uh, Yves Berensen, en uh, zin in jou. En uh, ja, zoals beloofd gaan we dus iemand in de uitzending halen en dat is uh, ja, niemand minder dan José Sepp. Dag José, Hallo. goedenavond. Hallo Fred en uh, luisteraars een hele goede avond. Hallo. Hey, je hebt weer een, uh, een lekker nummertje opgenomen. Ja, het is een uh, gezellig nummertje. Ja, ja, maar ik, ik, ik ken jou alleen maar met een en al gezelligheid in de, in de muziek, dus uh, ja. ja, ik doe mijn best, hè, want uh, we willen het zo gezellig mogelijk maken voor het publiek en voor de mensen, voor de luisteraars. Dus uh, ja, ik doe mijn best. Ja, en uh, die je nu hebt uitgebracht, dat is uh, een, een bekende parodie, hè? Uh, nou, het is een bekend nummer inderdaad van een jaar of dertig geleden. oude oud uh, uh, hitje van uh, Corrie Konings. Nou, wel bekend en, uh, natuurlijk. Ja, wel bekend bij, uh, bij een groot publiek. En um, nou ja, het nummer is natuurlijk uh, prachtig, uh, hoe die van de origine is. Maar je hoort hem tegenwoordig ook niet veel meer uh, in de kroegen. Nee. En uh, net zoals mijn vorig nummertje, ik weet dat er een ander is. Hè, ook een, uh, een cover van Marianne Weber. Hebben we geprobeerd om uh, het in een feestelijk jasje te steken en dat hij gewoon nog heel veel jaartjes mee kan en dat iedereen er weer lekker van kan genieten. Ja. In uh, feesttenten, partytenten, bruiloften, partijen, kroegen, maakt niet uit, kermissen. En ik denk dat het aardig gelukt is. Ja, dat denk ik ook wel. Daarom zeg ik, iedereen neem wat je uitbrengt, dat is uh, ja, een lekker je erbij, een lekker feestje. Ja, ja. Nou, ja, ik vind het gewoon heerlijk om, uh, om het vlotte repertoire te brengen. Ja. En uh, um, ik wil niet zeggen dat ik niet van, uh, van een mooie wellet houd, maar ik denk dat... Uh, uh, op dit moment mijn publiek uh, ja, ook grote aandacht heeft voor veel gezelligheid. En daar wil ik wel op inspelen. Ja, dat zeker weten. En uh, ja, natuurlijk. Uh, heb je eigenlijk balance? Nee, volgens mij niet. Hè? Uh, nee, niet, uh, niet aan uh, materialen uh, waar ik eigenlijk doorgaans mee optreed. Ik heb af en toe nog wel eens... Uh, dat ik van André Hazen een nummer zing... die wat, lang, wat langzamer is of... Ja, maar ook al je niet in iets... Maar, wat niet, maar niet in mijn repertoire, nee. nee, nee. Uh, misschien dat er ooit nog wel wat komt. Hè. Ik heb in het grijs verleden ook wel heel veel nummers zelf geschreven... die nog op de planken liggen... waarin ook wat langzamere nummers... Uh, uh, die zitten er ook bij. Maar misschien wellicht voor een album in de toekomst... Uh, maar dat is toekomstmuziek. Ja, ik dat wou, wou dat zeggen. Ik dat bedoel, ja je hebt aardig wat, wat singles uh, nu achter de rug. Ja, als je daar, daar een, paar, een paar bellen tussen past, dan, nee. dan krijg je toch een mooie album, denk ik. Ja, zou kunnen. Maar uh, ik ben er echt niet mee bezig. Maar het zou wel de mogelijkheid zijn. Maar ik denk dat ik voor nu gewoon keihard aan de weg aan het timmeren ben in, uh, in Singelland. Ik ben natuurlijk ja. al heel lang bezig. Alleen voor de mensen in Singelland lijkt ja. het uh, betrekkelijk kort. Um, en, en daar wil ik lekker uh, in voortgaan. Lekker nog een heleboel singles nu maken. Zo breed mogelijk publiek. Uh, Zing of te gewoon bereiken. Publiek ja. Mee bereiken En uh, dat zoveel mogelijk mensen een uh, gezellige avond te bezorgen of uh, met liedjes uh, ja, kunnen luisteren op de radio. En uh, dat is denk ik voor, uh, voor het komende jaar uh, gewoon mijn doel. Ja, nou ja, daar doen we het allemaal voor, toch? Ja, ja, ja absoluut, ik bedoel, absoluut. Ik bedoel, we doen, uh, ja, allebei doen we dingen om mensen te plezieren. Laten we het zo zeggen. Ja, ja. ja, ja dat is de gemene deler, Refred. Ja, ja, inderdaad. <laughs> Ja. maar uh, ja, nu we Arië zo mooi, maar uh, zit er nog wat in het verschiet? Nou, er zit heel veel in het verschiet, maar niet, uh, op dit moment ben ik... Uh, niet op korte duur? In... Nou nee, inderdaad, want het nummertje is net uh, een week of vier, vijf geleden uitgekomen. Uh, net voor de kerstperiode. Hij uh, doet het gewoon heel goed. En ja, het uh, uh, ja, is tot nu toe mijn meest, ja als je dat zo mag zeggen, meest succesvolle... Uh, single tot nu toe. Hij was uh, trots bij de VBRO, bij onze zuidenburen in Vlaanderen. En dat was voor mij echt wel uh, voor de eerste keer dat ik zo'n grote... Uh, yeah. Ja, schijfwerk. Bij lokale zenders wordt het natuurlijk super opgepakt en uh, ik ben heel veel uh, met dit nummer heel veel schijven geweest. Maar uh, de VBRO is toch echt een, een landelijk iets in, uh, in Vlaanderen. Ja, ja. Uh, dus daar was ik heel trots op. Uh, staat er ook in hitlijsten. Uh, heeft uh, alle playlists uh, ook landelijk in Nederland. Dus ja, ik, ik ben ik ben daar gewoon uh, super blij mee. We gaan zeker nog een nieuwe single uitbrengen dit jaar. Oh, maar ik ben nu echt met uh, probeer dit nummer zoveel mogelijk overal te laten verseren. horen. Ja, ja. en uh, nou, er komen heel veel leuke dingen aan. Uh, optreden in Hart voor Muziek uh, staat al gepland. TV-opname. Toppers van Oranje wordt eerdags uitgezonden. TV-opname. En er komen wat grotere dingetjes aan. En daar ga ik jullie nog wat over laten weten wanneer het zo is. Ah, Oké, okay, ja, want ik zie inderdaad aardig wat, uh, wat voorbij komen. Uh, op Facebook natuurlijk. Ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. Ja, ik, ik volg je wel. Ja, het, uh... nee, is, <laughs> nee, ja, ja, ik weet het. Nee, maar het gaat supergoed ook de aanvragen met de optredens zijn. En, uh, ik weet dat er een ander is. Ik uh, ja, kan niet anders zeggen. Je ziet dat ook op Facebook. Uh, uh, gewoon uh, enorm toegenomen. En ik ben alleen maar aan het genieten, Fred, op dit moment. Ja, nou ja, gelijk heb je. Geniet zolang het kan, zeg ik altijd maar. Ja, ja. is ook zo. En dit nummer, ja, dat is toevallig, ja, was dat vroeger een van mijn favorieten. Ik ken dat nog van, oh, uh, ja, dat was uh, van, van een cassettebandje, was dat toen nog. Oh, wat leuk om te horen, dat ja. dat, dat, dat een van je favorieten was. Jongen. Ja, dat was vroeger een van mijn favorieten, inderdaad. En uh, ja, dat was een cassettebandje, wat volgens ons met uh, Bellet van, uh, van Corrie Konings natuurlijk. Oh, wat en, leuk ja. om te horen. Ja. Dus ja... Nou, ik, zal nummer, <laughs> ik zal dit nummer altijd nu vertaan met dat in mijn achterhoofd uh, blijven zingen, hoor. Ja, nee, dat is, daarom zeg ik, dit is, ja, ik vond het altijd een prachtig nummer. Oh, leuk, leuk. En ik hoop dat je hier ook even goed nog uh, hè, op een andere manier van geniet. Ja, uh, Nee, Maar dat, uh, dat doe ik sowieso van de muziek. Ja, ah, goed zo, goed zo. Ah, José, ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Ja, ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. En uh, nou ja, ze kunnen natuurlijk, als ze nog een keer willen luisteren, op mijn website kijken, joseefet.nl. Daar staat mijn uh, clipje, die, die ook leuk is, die bij, de, bij het nummer hoort. Ja. Uh, ook op, op Facebook uh, staat van alles, Instagram of Twitter. Dus uh, uh, kom erbij en volg alles. En, uh, een hele zo, social media <laughs> staat er vol mee. <laughs> Ja, ja, je moet tegenwoordig wel. En dat ja, is ja, ja. ook leuk hoor. Een beetje ja. met de mensen die de muziek leuk vinden contact te hebben. Ja. En uh, ze op de, op de hoogte te brengen van alles. Ja, nou ja, zo is het. Ik bedoel, uh, daar is het voor bedoeld. Ja. Dus uh, maken we er ook uh, toch wel uh, vrij veel gebruik van. Ja. ja, ja, ja. Ik ga hem draaien, José. Super, nou bedankt dat je uh, in de uitzending mocht. en ik ja, denk graag jou, gedaan. je heel veel uh, plezier in, uh, in je programma vandaag. Dat gaat wel lukken. Oké, okay, Zo, bedankt hè. Doei, en een fijne avond. Doei. Doei, Dank je. Ik keek doei. doei. doei, doei. doei, doei. dan José en uh, Adios Amor, de parodie uh, van uh, ja, Cory Konings destijds. En uh, ja wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien van Ben Hendricks en uh, Wat Ben Je Mooi. U luistert naar Entertainment for You. Wat ben je mooi.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 Weet, nu dat ik besef, zo'n kans krijg ik misschien nooit weer, maar ik heb niet het lef. Wat ben je mooi, hoort alle machten, ik ben verliefd, mis en maar achter. verliefd op een engel. Op jouw schoonheid, op jouw warmte.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 Ik ben Henriksen, wat ben je mooi hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, inmiddels alweer tien voor zeven. En uh, ja, we gaan, uh, gaan uh, haast weer een eind aanbreiden. Maar eerst nog een uh, beetje lekkere muziek van Berlina Kerja en uh, Wind van Verlangen. En vannacht ik hoor jou Dan Belinda Kiener en Wind van Verlangen. Het volgende verzoekje wordt aangevraagd door Michael Noben. En die vraagt zijn eigen plaatje aan. Ja, een nieuwe dag. Nou, daar komt ie hoor, Michael. En leuk dat je erbij bent natuurlijk, hè. Soms je echt alles tegen. Konobe en een nieuwe dag. Aangevraagd door zichzelf hier bij CFM Entertainment for You. En we hebben nog een paar minuten. We gaan verder. De, ja, een beetje afsluiten eigenlijk met Goran Karan en Ostani. Ja. En ik ben hier in deze buurt. Ik ben hier se, sve buurt. Ik ben hier in deze Deze ga ik alvast afscheid van u nemen. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de reacties, bedankt voor het bellen. Ik zou zeggen graag tot volgende week weer. Groetjes, bye bye en een fijn weekend nog. Hoi!